Ik weet niet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 op het uh, circuit Sanford. Okay, Tijdens even, het uh, Jap-vest. Ik moet ja. even uitleggen wat het Japfest is. Het Jaf vest dat, het de, daar rijden er allemaal uh, Japanse... Uh, wacht, deze. <laughs> Japanse auto's. Yeah. En uh, ja, die, uh, die gaan dan... Uh, ja, een beetje, het is ook een beetje show hè, eromheen. Dus het is ook uh, zien en gezien worden, zeg maar, met je auto. Yeah. En het is vaak een wat uh, ouder model uh, Japanse auto's, zeg maar... Ja. Met zo'n hele grote vleugel achterop en zo'n hele vette, dikke uitlaat Die ook echt nodig is. Die ook echt nodig is om zo'n <laughs> auto op de weg te houden, weet je wel? Klopt. Nee, maar vanmorgen waren ze massaal naar het circuit toegekomen. Dus het okay. was weer gezellig. Het was weer gezellig. Het is ja. dus mooi op tijd wakker. <laughs> Goed, uh, Zandvoors nieuws in het kort. Nou, uh, afgelopen nacht uh, regende het dus dermate hard... dat er opnieuw wateroverlast gemeld werd op het kruispunt Haarlemmerstraat Koninginnenweg...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 Wil je het nieuws nalezen of op de hoogte blijven van alles wat er in en om Zandvoort gebeurt? Dan kan je onze app downloaden. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en download hem nu op je telefoon of tablet. of an eye. I knew her number and her name, yeah. was uh, Billy Ocean en de Caribbean Queen. Ja, wij zitten trouwens met een nummer die zij er in ons hoofd. Maar goed, daar uh, hebben we misschien straks nog wat een yeah. of ander over uh, Op de Sanfordse Radio is. andere andere misschien... oh. We'll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 Put a nigga in the bed. She can't correct. I ain't even had to hear. I'm posted. Waiting on the call. Oracules. We ain't taking nothing small. I'm over. Me and Big Body. Choose up, baby. Let me show you how I'm rocking with that. That's a big body.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 van de jaren tachtig toegepast. En dat is goed gelukt trouwens. Je Anthony Dansa en de Big Buddy. Het is bijna half drie. Hier komt hij aan. Zie je de Weer nou, afgelopen nacht... In, gisteravond hoef we het even niet over te hebben. Hè? Die pluie was echt wel nodig. Dat, wat geweest is, is geweest. Ja, ja zo is het. het. Dus kom met die goede berichten. Nou, oké. Okay. Ik zal het proberen.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 The same when I come back. Don't forget you told me that you'll always pick up, pick up when I go. I take a love to go. Cause Everywhere I go, you'll be my home. I take a love to go. No matter where I go, you'll be my home. I take a love to go.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 Inside, outside, up and around Love set me up And love let me down again Feel like a weatherman One day sun Next day rain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 dat ik uh, geen nachtere rust zou krijgen, ja, maar dat is uh, <laughs> dankzij uh, Andor uh, opgelost. Ik had het eigenlijk gehoopt, maar het, jongen, dat zit dan in je kop. Ja, en en, dan, uh, ja. uh, hoe heet het? Uh, ik, uh, ik luister naar zo'n uh, zo internetradio met allemaal gouden oude nummers en er staat duidelijk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 the memories hey. and the memories break.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 Nou, fijn dat er uh, toch, toch nog uh, markten dat nog zijn. zijn en uh, ja. dat uh, de uh, levendigheid uh, toch nog een beetje doorgaat hier in uh, Zandvoort. De nummer 1 badplaats van Nederland. Zo mogen we dat wel zeggen. En wij zijn er na drieën weer. Tot zo. and albums accomplished. Years we put to work for this to build solid, staying productive. It's only logic that highly hollyanna. This the roots, the foundations built. We got proof. Rebel you spit with a tongue so sharp it leaves a scar. Shack beef for those you need the stats to make the stories Travel thoughts like a tourist. Ideas that hit enormous. we have to reach them if they To a full reason, And if God Don't bless There are reasons It's about achievements Don't wait until your motivation Stops breathing See life's a spell no. what it is No one can tell We all just wait Go through hell We never change It's like we don't know What it takes But our bell And take the weight God bless the renaissance Can't go Where the river runs dry